Clemens Peters met het NOS-journaal. Forum voor Democratie. De grootste partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten... lijkt in meer dan de helft van de provincies niet in het bestuur te komen. De opvattingen van de partij over het klimaat... lijken het grootste struikelblok te zijn... voor deelname aan de provinciale coalities. In vijf provincies, Drenthe, Flevoland Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland... verkeert de formatie nog in een vroeg stadium. In de overige zeven provincies heeft de informateur... een andere coalitie geadviseerd of is Forum zelf afgehaald. De mogelijkheid voor staatssecretaris Harpers van Justitie en Veiligheid om in schrijnende gevallen alsnog een verblijfsvergunning toe te kennen aan een asielzoeker wordt op 1 mei geschrapt. Het vervallen van deze discretionaire bevoegdheid was een van de afspraken uit het akkoord over het kinderpardon uit januari. In plaats van deze bevoegdheid krijgt de immigratie- en naturalisatiedienst nu de mogelijkheid om schrijnende gevallen een tijdelijke verblijfsvergunning toe te kennen. De zender Comedy Central ligt onder vuur van de drankindustrie... vanwege een nieuw programma waarin BN'ers, die duidelijk hebben gedronken... op een grappig bedoelde manier verhalen vertellen uit de vaderlandse geschiedenis. Het programma moedigt volgens de biermerken Grols en Heineken... overmatig alcoholgebruik aan. Grote alcoholproducenten dreigen met het stoppen met adverteren... op de zender Comedy Central. Grols heeft dat al gedaan. Comedy Central Blenelux zegt dat iedere uitzending vooraf gegaan wordt... door een duidelijk zichtbaar advies. De Amsterdamse hockeyclub Athena waarschuwt zijn jeugdleden... om niet alleen naar de club te fietsen. De laatste tijd zijn jonge leden lastig gevallen, bedreigd... en eergisteren zijn drie leden zelfs overvallen. Dat gebeurde op klaarlichte dag. Een groepje jongens bedreigde de drie hockeyers met een taser. De club adviseert kinderen om geen kostbaarheden mee te nemen naar de training. En verder wil de club dat de gemeente camera's... langs de slecht verlichte weg naar Sportpark Voorland-Middenmeer plaatst. Het weer, opklaringen en wolkenvelden. In het noorden kan een winterse bui vallen. Morgen begint koud met lokaal kans op lichte vorst. Overdag, vooral in het Noordoosten, kans op een bij. In de rest van het land, een mix van zon en wolken. Het wordt morgen een graad of acht. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Does lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie je het. Here, yeah, design a bomb I just won't fear. Back to react, enough is enough Let me ask you a question What time is love? We to a savage rather be tied up with girls and the strings by right, my That's what I get, yeah. Um. En ik wil back to the future De vloer brandt de plek van mijn voeten Ik rij stacht, de stad ligt te Blikken voor ijzer in de stad vol mijn schurken Zone in mijn eentje, mijn visie is zuiver Ziet in mijn bed, ik wil liever in naar buiten Mijn gedachten op een masterplan plan. De dans met de duivel, de geeft dan geef tot hoe ver ik ben Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit Vingers will die willen ze duiken, stil zit, Klaar voor de actie, adrenaline kicks Verslaven, net alsof jij aan de heroïne zit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 I stop all and up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 Que lo dan, Mordiendo mis labios verás que nadie más está en mi camino. You're yeah, the Ram dance man. No. Ah. Ram it in. A.